Hele, hete namiddagen. Ja, dan mocht onze butler een paar flesjes, die in de donkere kelder tot bedaren waren gekomen, op het terras springen. En dat vocht werd gedronken als wijn. En dan was het genieten geblazen. Echt genieten. Ja, ik weet niet of iemand mij in deze kamer begrijpt, maar van overvloed, laat staan van misbruik, was geen sprake. Althans niet in onze kringen. Ja, kijk wat Jan met de pet achterover sloeg en slaat. De tijden zijn niet veranderd wanneer het daarom gaat. Gelukkig niet, zou ik bijna zeggen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar van een pils genieten? Nee, nee, nee. Ja, ik wil me er natuurlijk niet bij bemoeien boeien, hoor. Maar mm. ja, voor genieten is tegenwoordig zogenaamd te weinig tijd. De spek er op zijn kop. Nou, dat kunt u ook terugvinden in ons pretestrapport. Ach, vlieg op met je rapport. Ja. Luister naar de consument. Daar maken we die pils voor. Mm. En niet voor die rapporten van jullie. Papier drinkt toch geen pils? Of wel ja. soms? Nee, nee, nee, maar het gaat om de inhoud, meneer Pitt. Juist. En wat zegt de inhoud van hop-hop? Wat hadden we het uiteindelijk over? Met die slogan, zoals jullie een slagregel noemen... veroveren we daarmee meer marktaandeel, hm? Hanze? <coughs> ja, de inhoud is positief. Natuurlijk zullen klant en bureau zich zeer veel inspanningen moeten getroosten... om hop-hop in het brein van de pilskoper door te laten dringen. Maar... Maar, ja. maar wat, Hanze? Eigenlijk praat ik helemaal niet met u. Jeroen zei iets interessants. Wat zei ook alweer, Jeroen? Nou, Jeroen zei... Dat... Ja, misschien weet die jongen het ook. Nou, ja, ik zei... En daarop zei ik, dus spijker op zijn kop. Ja, ik ja. zei, uh, voor genieten is tegenwoordig zogenaamd te weinig tijd. Ja, we leven zogenaamd in een dynamische wereld. En dat is niet meer de wereld van hop-hop. Hm? Ja, hop-hop heeft iets van paardjes. Ik weet het, ik weet het. Het hop-hop heeft iets uit de tijd van Jan, mijn man, Ja. Dat is het. Hop, hop staat in kinderboekjes, meneer Hansen. Om met uw woorden te spreken, hop, hop heeft geen enkele approach. Geen enkel appeal voor de tijd van heden, de tijd van morgen. Niks. Hop, hop, mijn neus. Je, je zou ook kunnen zeggen, pittige mensen drinken pit. Stilte, stilte. Hebben jullie dat gehoord? Eh, huh? uh, ja, ja, dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Kunnen zijn, kunnen zijn, dat is het. Pittige mensen, of zoiets, hè? want pittige honden drinken het weer niet. Maar dat, dat wordt onze claim. Roger. Ja, nou, ja, houdt u uw buitenlandse termen maar voor u. Ik zie het al in beeld. Er is toch niks mooiers dan een pittige man. Persoonlijk opteer ik meer voor een pittig meisje, maar dat kan allemaal ingevuld worden. Jeroen, dat doen we, jongen. Pittige mensen drinken. Pit. Vuile rotzooi, je ruikt naar drank. Jij naar ammoniak. Ja, mooie maat. Ik had je toch opgedragen om die muur Bets vrij te maken? Ja, spoedbestelling aan meneer Hanze. Spoedbestelling? Als het hier moeilijk wordt, dan heb jij een spoedbestelling. Moet afgelopen zijn, weet je. Ja, maar daar kan ik toch niks aan doen. Nee, nee. nee, Het is allemaal toevallig, hè, zullen maar zeggen. Ja. Nou, uh, even wat uh, weet je van Bets... Eh, uh, Bets, uh, zet de koffie hier neer als het moet. Uh, eventueel de thee voor meneer Olivier. Ah, smoesjes. Nee, Smoesjes, die heeft ze niet in een kopje. Jeroen. Ja, collega. Ik ben je chef. Ja, chef. Jeroen, zou je zo langzamerhand je niet eens bij je werk houden? Ja, ik bedoel, je hoeft hier toch niet met de hele rattenplant te bemoeien? Hier, de postkamer is werk genoeg. Zeg, Jeroen, uh, dat, was, uh, dat was zo hoor. <laughs> Dank u wel, meneer Hanze. Uh, ja, en uh, bezuur je weet het, hè? Wat weet ik, meneer? Nou, pittige mensen drinken pit. Onder werktijd wordt niet gedronken. Oh, ja. uh, fijn, hè, Jeroen? Hou het zo, hè? Uh, wat ik je nog wil zeggen, meneer Jeroen. Jij zit tussen de middag bij de telefoon. Ja, hallo. Hey, maak het nou. Ik heb ook mijn vrije uren. Die zijn al op. Jij zit tussen de middag achter de telefoon. Verdomme. En in de postkamer wordt niet gevloekt, Verdomme. Als dat lichtje gaat branden, hm. krijg je een lijn van buiten. Ja, en wat zeg ik dan? Dan zeg je waar je werkt. Met van Leersum en Partners, goedemiddag, of goedemorgen. Het is nou middag. Nou, dan zeg je dus goedemiddag. Hm. En met dat knopje verbind je door. Deze. Doei. Uh, doei. Oh. oh, kijk, er gaat een lichtje. Uh, ik druk op deze knop. Met van Leersum en Partners, goedemiddag. Meneer van Zenderen, nee. Nee, meneer van Zenderen, die is er niet. Ja. Ja, zeker. Ja, ik heb al genoteerd dat hij u terugbelt, hè? Ja, goede... Goedemiddag. Oh, kijk, nog een lichtje. Het <lacht> lijkt de disco wel. Met Van Leersen, en partners. Meneer Van Zenderen, die is naar Den Haag. Ja, ja nee, het werk gaat voor het meisje. <lacht> ja, ja, het is ouderwets, maar zo modern zijn we nu ook weer niet. Uh, mag ik even vrij zijn? Bent u misschien mevrouw Karin? Ja als ik dat niet dacht. Goh, wie of ik ben? De telefonist? Ja, dat klopt. Nee, ja, ik, ik, ik ben Jeroen. Ik heb de dertiende van de maand naast u gezeten, hè? Nou ja, ik bedoel, meneer van Zenderen, die zat er dan wel tussen... maar als we die nou even wegdenken, dan zat ik dus naast u. Ja? Ja, zie je wel, u weet het weer. Ja, ja, de wereld was wat maar kleiner, ja. Wat? Assistent van de directie? Ja, natuurlijk ben ik dat... Nou ja, wanneer het probleem filosofisch bekijkt, dan is iedereen assistent van de directie, hè? zegt hij nou zelf. Hm? Ja, ja, het is misschien ver gezocht. Nou, in de kern van de zaak schouwt er een spoor van waarheid in. Een spoor van waarheid. <laughs> Reken maar dat je zo'n uitdrukking kunt bezigen. <laughs> Tuurlijk wel. Juffrouw Karin, tussen twee haakjes. Uh, uh, uh, ik bedoel, die van Zenderen, die is nou toch zogenaamd in Den Haag. Misschien kunnen wij dan, ik... Ja, ik... Ja, maar... Ja, laten we nou even uitpraten, hè. Ja, wie belde er nou? Jij of ik? Ja, ik bedoel u. U belt voor een afspraak. Hoe ik dat weet. Ja, u belt natuurlijk niet. om meneer van Zenderen eraan te herinneren dat hij de vuilniszak moet buiten zetten. Dus ik denk... Dat... Ja, maar je. Misschien dat... <lacht> laten we nou even uitpraten, ja. Nou, misschien dat ik wellicht best de, de, de plaats in kan nemen van meneer van Zenderen, hè? In zaken die afspraken... Hallo? Dat was mevrouw Karin. Mm -hmm. Jeroen, ja? ik kom niet meer terug vandaag hoor. Uh, ja, oké okay, meneer Degenaar. Ja. Oh god, daar hebben we er weer een. Kijk, kom. Met Van Leersen en partners. Meneer Olivier, uh, waarover gaat het? Heb ik daar niks mee te maken? Ach. U wilt dus toch doorverbonden worden, desondanks. Oh, u... ik moet dat doen. Ik moet doen wat u zegt, ja? Ja, maar ik ben toch geen koffieautomaat? Oh, daar gaat het over. Goh, hoe kon ik het zo raden? Ja. Nou, ja, ik kan u zeggen dat meneer Olivier in bespreking is... en ik kan u ook zeggen dat de handel niet doorgaat. Welke handel? Ja, van die koffieautomaten. Ja, automaten. U verkoopt toch automaten? Juist. Ja, nou, hier intern hebben wij het koffiegebeuren nog even besproken... op uh, de werkbespreking. En toen is er besloten dat Bets blijft. Goh, dat u daar niks van af weet. Ach, hier en daar is meneer Olivier een weinig slordige. Zit in het beestje. Ja, wat u zegt. Ja, Nee, die koffieautomaten gaan niet door. Ja, ja, zeg, luistert u nou eens. Wie was er nou uiteindelijk bij die werkbespreking? U of ik? Yes, sir? Ik zeg yes, sir? Oh, ik dacht dat u me niet verstond. Die lijnen van tegenwoordig. Ja, het is jammer. Oh, natuurlijk. Ja, die koffieautomaten zijn zeer efficiënt. Soep? Sop kan er ook in, moet alleen een andere adapter voorkomen. Dat is mooi. Ja, maar... Ja. In het... Chocolademelk. Deze nee, zijn niet gek op chocolademelk. Ja, ja. Nee, ik begrijp het. De beslissing die had beter gekund. Dom? Dom, van Van Leersen, mijn Partners. Ja, ja, heel dom. Nee, ik zat erbij. Het gaat niet door. Oh, zeker. Ik zal maar niet Olivier zeggen dat u gebeld hebt, hoor. Nee, nee, dat is geen moeite. Ja, goedemiddag. Hé, hey, zeggen we geen goede middag meer tegenwoordig. Ik heb er genoeg van, weet je. Wat? Ik heb er helemaal genoeg van. Ik kap ermee. <laughs> er stond niks aan de hand. Niks aan de hand, niks aan de hand. Ze denken dat ik die vuiligheid op de muur heb gespoten. Die vuiligheid? Ja. Bets moet blijven. In het paars. <laughs> dat heb jij toch niet gedaan? Nee. Maar maakt dat die kloothomer van Olivier maar eens wijs? Olivier? Ja, die denkt natuurlijk dat Nou het, ja. ja, of je denkt kan. Dat ben ik nooit achtergekomen. Maar ik heb wel gezegd... Wat zeg ik, geschreeuwd, dat ik het heb gedaan. Godsam, op die mooie muren, over mijn lijk, hier de zaak een beetje bevuilen. Nou, dan kennen ze Betsy niet. Op de kop af veertien jaar heb de heer koffie achter de kont aangebracht. <tie> en dan moeten er zo nodig koffieautomaten komen. Koffieautomaten. Over smaak gesproken, ik ga. <tie> Je gaat niet om onze telefonisten te zien. Moet oh ja, ik doe ook maar wat me opgedragen wordt. Staat je netjes. Nou, het gaat niet door. Die koffieautomaten die gaan heus niet Uw, door. Voor hem. Neem nou maar aan van Jeroentje dat het niet doorgaat. Ik heb die mensen die heb ik net aan de telefoon gehad. Yo, ze vonden het bot van Olivier. Uh, dat vonden ze te laag. Drie halen, twee betalen. Ja. Nou, trapte trapte zij maar ook niet in. Drie halen, twee betalen. Ja, je oh, je meent oh. het. <laughs> ik zweer het je. Oh, dus. Ja, ja. Jij gaat oh. Je gaat koffie zetten. Koffie zetten voor de hele tent. Ja, zeker, meneer. Jeroen. Oh, ik, heb, ik heb een buitenleen. Met Van Leersum en partners. Meneer, meneer Van Leersum zelf. Oei. Ja, ja, dat is heel moeilijk. Heel moeilijk, hoor. Hij is namelijk niet te spreken. Moet ik dat zo zeggen? Evelien wacht op antwoord. Kan ik doen. Dus ik zeg gewoon... Dag, meneer Van Leersum. Evelien wacht op antwoord. Right. Roger. Ja, natuurlijk spreekt u met Van Leersum en partners. Ja, met Jeroen. Ja, ja, zeker. Ik heb die rozen gebracht. Fijn dat ze mooi zijn. Uh, hebt u die kook nog in het water gedaan? Kook, dat poeder, weet je wel, waar die rozen langer op staan. Op staan, zeg ik. Ja? Krullenbol, ja, dat ben ik. Ik kreeg trouwens vanochtend al de groeten van u, was heel aardig. Ja? Vanavond, ja. ja. Knecht van twee meesters. En bovendien heeft u nog een afspraak in het casino... Ja, zegt dat wel. Die man die barst van de energie, hè? De... Ja, dat zou ik ook denken. Nee, nee, er komt niks van die afspraak. Nee, dat is jammer. Ja, kan hij ook niet zien hoe mooi die roze staan? Ik? Ah, oh. Ja, natuurlijk. Nee, nou, zover ik nu kan overzien, uh, acht uur. Ja, momentje, zeg ik dan nog Evelien wacht op antwoord tegen meneer Van Leersen. Oh, dat hoeft niet. Ja, natuurlijk. Weet ik waar u woont. Ik heb toch die roze ook bij u gebracht? Doei. Huh? Ja, ben ik weer. <laughs> Hoi, ja, begint dit leuk te worden eigenlijk. Leuk? Met al die lichtjes. Hier. Is, uh, is er nog iets bijzonders gebeurd? Eh, uh, nee, eigenlijk niet, nee. Hmm. Ah, onze telefonisten. Doei. Ha, zo zie je maar dat je het hier best getroffen hebt. Hè? Hoe bedoel je? Nou, zo'n postkamer is toch een stuk dynamischer. Oh ja? Hier. Pak aan, je, je zou toch de ringbanden doen? Telefoon. Ja, ik ben niet doof. Pak hem dan. Wie is hier de chef, de jur. Ik. Juist. Dus pak de chef de telefoon. Secreet, luistercreet. Bezuur. Oh, goedemiddag, meneer Van Leersen. Jeroen, ja, ja ik stuur hem uh, onmiddellijk naar u toe. Uh, ja, goedemiddag, meneer Van Leersen. Eh... Uh, of je bij de baas komt. De baas? Ja, van Leersum. Of je onmiddellijk bij hem komt. Gaal. Hé, hey, en, en mijn ringbandjes dan? Ja. Oh. Jeroen. Ja, meneer. Ga zitten. Ja, meneer. God, god, wat doe jij bij deze? Meneer, bedoelt? Meneer bedoelt dit, jongeman. Kijk, dat jij je nou met allerhande zaken bemoeit die je niet aangaan. Dat is nog tot daar aan toe, hè. Ik bedoel specifiek, heel specifiek, die kwestie van die koffieautomaat. Bets moet blijven? Natuurlijk moet Bets blijven. Maar al die zogenaamde ludieke acties... Of beter, ik begrijp het, hè, maar... Jij moet ook begrijpen dat je hier in een maatschappij werkt. Dat de medewerker van de postkamer zomaar een orde annuleert. Nee, nee, dat gaat toch te ver. Natuurlijk moet die orde geannuleerd worden. Natuurlijk. Want degene die dat doet, ben ik. Ik heb helemaal geen reisje naar Mexico nodig. Die meneer Olivier, die kan zijn tijd onder ons beter aan zijn gezin besteden. Maar niet duidelijk. Heel duidelijk, meneer. Kan ik nu gaan? Blijf zitten. Dat jij het lef hebt om onze meneer Hanze lastig te vallen met jouw theorie de pils, Jeroen. Jeroen, begrijp me nou, dit is toch in een normaal bedrijf... een normaal bedrijf waar we op proberen te lijken, toch onmogelijk... Oké, okay. het is een vondst. Pittige mensen pakken pit, of hoe het is ook heet omhoog. Maar het, het, het, het kan niet, Jeroen. Afdelingen binnen ons bureau hebben maandenlang over het concept nagedacht. En dan kom jij en je zegt... Pittige mensen pakken pit. Juist. En dat kan niet. Wat heb je hier eigenlijk op te zeggen, Jeroen? Ik ben zo lang aan het woord geweest, maar vandaag, vandaag, op deze rampdag... die begon op het moment dat jij die brief van Bijzel bracht, is het eigenlijk begonnen. En, en, en, en, wat kan ik nou van jou horen? Hè? Nou, dat u vanavond naar de knecht van twee meesters gaat. En daarna naar het casino. En in het laatste bedrijf dan piep ik u op. En u zegt tegen uw vrouw dat u dringend weg moet. En dan haalt u Alice op en dan gaat u naar het casino. Dus jij weet alles, schooier. Jij weet dus dat mevrouw mij vanavond heeft laten barsten... nadat ik zoveel rozen in de gestoken heb. Dat spijt me, meneer. Kijk, ja, ik bedoel... Ik, het, het, het, het kan maar geen rit schelen wat jij bedoelt, Jeroen. Wanneer jij je zo nodig overal mee wilt bemoeien... Dan ga je hier maar zitten. Daar. Ja, hier, hier met jouw poot, onder mijn bureau. Dan weet je wat het is om deze kleren tent te runnen. Ik ben weg. Jij bent de baas. Je weet het allemaal zo goed, hè? Koffieautomaat afbestellen, klanten aan de mond praten. Hop, hop, jongen. Dat was een vondst. Daar is een paar ton in geïnvesteerd. Maar nee, nee. Een of andere melkmaal zegt mensen met pit pakken pit. Ja, volgens mij... Ja, ik wil me er niet mee bemoeien, hoor. Maar het was volgens mij pittige mensen pakken ja, maar een pit is misschien nog wel beter. Moet je horen. Als u nou een... Meneer blijft creatief, hè. Een pit in plaats van een PDA. Ja, ja. Een troefaille. Ja, een reka. ik reka. En jij blijft hier, achter mijn bureau. Daar? Dat is, ja, hier. En dat is een opdracht, begrijp je wel? En misschien kan je dan ook die belachelijke declaraties van je collega van Zenderen nog eens bekijken. Ja, die heb ik al gezien, meneer Van Leersen. Wat God. Zo. <tus> <tus> <tus> <tus> Nou, dan nu, Alice. De intercom. Alice? Ja, meneer van Leersen. Waar blijven die rapporten, Alice? Rapporten? Die zijn nog in de postkamer. Ja, laat die kloothommel een beetje voortmaken, ja. En breng meteen even nee, een dubbele wissel. Jij bent Jeroen, hè? Wat? Je bent Jeroen. Je bent Jeroen. Ja, je hebt het toch wel gehoord, hè, Alice? Uh, ja, meneer. Goed dan, Ik moet hier ook altijd smeken om iets gedaan te krijgen. Zeker, ja. meneer van Leersen. Meneer, oh, Jeroen, joh. Ga onmiddellijk achter dat bureau vandaan, onmiddellijk. Alice, kindje, moeilijkheden thuis, je zegt het maar, zet de consumptie daar, meneer Jan. Nee, ik op een viltje graag, ik heb niet graag kringen op dit mooie bureau van mij. Dat mooie bureau van jou, van jou? Wie denk je wel dat je bent, postjongen? In de postkamer is plaats. Zo is het wel voldoende, Alice. Ruim voldoende. Ik zou nu maar eens gaan. Zeker. Ik ga weg. Meteen. Nou, dat zou ik jou gewoon maar niet doen. hoe Hoezo in mijn geval? Wanneer ik me goed herinner, werken wij hier tot half zes. He? Dat weet u toch nog wel, mevrouw Alice. Ja, maar... U moet het zo zien. Nieuwe bazen, Alice. Nieuwe zeden. Begrijp <laughs> je? Ja, uh, Meneer. Fijn, Alice. Heel fijn. Ja. Mm. Oh, meneer Koster van Dijzel voor u. Wie? Meneer Koster van Dijzel. Jezus. Ja, meneer Koster is welkom. Meneer... Uh... Ah, welkom. Meneer Koster, hartelijk welkom bij Van Leersum en Partners. Wat een uh, verrassing. Ja, ja, dat kunt u wel zeggen. Gaat u zitten. U zit hier niet onplezierig. Ja, och, kijk, pand, dat is niet nieuw, maar het heeft sfeer, het heeft een verleden. En dat is ook wat waard. Uh, wilt u iets drinken, misschien? Uh, nee, nee, nee, nee, doet u beslist geen moeite. Ik, ik kwam alleen maar om iets recht te trekken. Iets recht trekken? Inderdaad. De zaak zit namelijk zo. Bij de controle van mijn correspondentie... Uh, ja... Wel, bij de controle van mijn correspondentie bleek dat u de verkeerde brief hebt gekregen. Hoe is dat nou mogelijk? Of, of beter, wij hebben u de verkeerde brief gestuurd. De verkeerde brief? Ja. Wanneer het allemaal klopt, hebt u bij de ochtendpost een brief ontvangen waarin wij u hebben